Uh, goed, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de Nou, uh, We beginnen even met, uh, met de bitcoin. Uh, die is de, deze week is hij lekker gaan stijgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Tegen alle verwachtingen in. Want uh, sommige mensen dachten, nou, nu gaat hij echt naar beneden. Maar nee hoor. Hij is uh, omhoog gaan krabbelen. Hij is zelfs op de 6.000, uh, bijna de 6.100 euro uh, geweest. Hij is nou weer iets iets omlaag gegaan. staat nou net onder de 6.000 Oh ja. Stond er stonden heel, heel veel shorts open. Hè? Omdat het zo lang naar beneden was gegaan dacht iedereen van nou dat gaat wel door. Dus die gaan dan allemaal short. En als het dan eventjes de andere kant op gaat dan, ja, dan raak ik gelijk in een paniek. Want dan bloedt ze een heleboel. Ze willen ze snel die posities sluiten. Maar dat kunnen ze alleen maar doen door weer bitcoins terug te kopen. Ja. En dan gaat het nog verder omhoog. Dus dan krijg je vaak van die hele felle oplevingen. Ja. Hoe deed de olie en het goud het? Het goud is hier boven de 1200. Oh. 1212.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 Oh, dat heb je wel bijgezegd. Uh, meer, nee. meer werk in de horeca. Ja, ja ze zeggen... Uh, het kabinet zou meer maatregelen moeten treffen... om het nette loon te laten stijgen. Stel een economie, een verlaging van de belasting op arbeid... zou er voor de hand liggen. Omdat het daarmee voor werkgevers goedkoop wordt... loonsverhogingen door te voeren. Hey, je hoeft niet eens een loonsverhoging door te voeren. Als je gewoon een, een verlaging van de belasting op arbeid doet... dan gaat de koper gelijk al omhoog van wensen natuurlijk. Ja, wat ook opvallend is... is dat die, die troela van Marijnissen, die dochter... die. Uh,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 7% van alle huishoudens gaat er zelfs achteruit, terwijl de economie opnieuw groeit. Ja, dan komt de reactie van Rutte, die zegt, we zijn aan het kijken hoe we die cijfers nog wat kunnen verbeteren. Ja. Ik vind dat een mooie, een mooie uitspraak. Hij wil, die cijfers, topjes, hij wil alleen de cijfers <laughs> verbeteren, denk ik. <laughs>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 Nou, hij heeft al een mening, natuurlijk. Uh, dus hij, hij hoeft eigenlijk met niemand meer te praten, denk ik. Nou, ja. Wat ik wel apart wil zeggen: een privéfirma heeft geen belang bij rekening te houden. Eigenlijk is dat ook wel een rare zin. Een privéfirma heeft geen belang bij rekening te houden. <laughs> heeft er.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 Volgens mij zijn alle kerncentrales in België, zijn in publieke handen. Niet, niet allemaal in handen van de Belgische staat, want ElectraBel is volgens mij in handen van de Franse staat. Maar die dingen die lekken toch ook. Ik bedoel, is daar dan wel een, een, een enorme oog uh, voor veiligheid en staat dat altijd voorop? Zijn opnieuw maar ook niet een, uh, niet een uh, private onderneming. Uh, Tjernobyl was ook van de staat natuurlijk. Nee, die was een private onderneming. <lacht> <lacht> Daarom plofte die. De staat was één grote private onderneming... die alleen maar op winst uit is. Ja, en nee. het, niet aan onderhoud doet en niet om de klanten reed. Het algemeen belang. Alleen maar graaien. Het is, hele, ja, het is, natuurlijk, het is ook weer zo'n geval... van je maakt gewoon een soort willekeurig onderscheid... tussen, tussen de staat die alleen maar belangeloos... aan langetermijndoelen denkt... En, uh,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 Speeches voor 400.000 euro. Goh, ja. ja. vraagt hij dat? Wow. <laughs> 4 ton. Uh, dollar. <laughs> Ik denk niet dat het in Italië heel anders is gegaan, deze privatisering. Ik denk niet dat, dat die brug gegaan is, naar, uh, of dat die brug gebouwd is door iemand die jarenlange ervaring heeft en met vallen en opstaan bruggen heeft gebouwd. en door Schadens van de wijs geworden en uh, een heleboel ervaring heeft opgebouwd. En alleen kon overleven omdat hij goede bruggen bouwde. Nee, dat is natuurlijk een, een vriendje van Berlusconi geweest of zo die dit, uh, die dit heeft gedaan. Oh. En die niet zo goed was in bruggen bouwen, maar wel heel goed was in, uh, in, in hoertjes sturen naar Berlusconi, denk ik. Ik kan ook zeggen dat die brug uh, gebouwd is. Want hoe oud was die brug eigenlijk? Uh, staat hij niet in, maar ik moet schatten. Dat het nog uit de tijd was dat alles nog van de, van de Italiaanse overheid. was. En er zat er waarschijnlijk te veel mafiosi in gemetseld en dat maakte het beton zwak. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen dat in Frankrijk die privaatwegen, en nu ook in Italië hoor, dan, maar dan moet je tol betalen. Maar het rijdt en, lekker door. Ja, het rijdt lekker door en je zit geen hobbels in de weg, weet je wel. En, ja. Dan ga je over op de provinciale weg en dan is het weer hobbel, de bobbel, de bobbel. En dan mag je maar 50 km per uur, want ja, anders ga je over de kop. En de, alleen de gebruiker betaalt ook. Dus als, als, als je het niet gebruikt, hoef je er niet voor te betalen. Dus dat is dus een stuk handiger dan. Dan uh, via belasting regelen. In Frankrijk ook. Als je naar Parijs rijdt, dan rijd je over zo'n. Uh, weet ik veel, weg. Uh, dan betaal je wel ton natuurlijk. Maar je hebt geen file. Totdat je bij de periferie komt, weet je wel. <laughs> dat is weer van de staat. En dan zit je de hele tijd. Uh, ja, vast in de periferiek. Het ja, is wat Jurien ook zegt. Dit is dan een journalist. Hè? Die heeft jarenlange ervaring. En uh, die doet het voor zijn beroep. En dan schrijft hij de volgende zin. Ook in Groot-Brittannië is die privatisering erg nefast voor de verbruikers. Dus het is nefast, is dat een woord, een Nederlands woord? N-E-F-A-S-T. -E -E en dan voor de, dat staat als één woord. Volgens mij zijn voor de, dat zijn twee woorden. En dan staat er verbruikers. En volgens mij moet het gebruikers zijn. Dus denk, <lacht> volgens mij heb je hier vier fouten in één zin. <lacht> en dat is een journalist dan.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 Uh, dan, uh, tijdens een van de eerste colleges politieke filosofie die ik moest, mocht verzorgen... ...keek ik onverwacht aan tegen de breedlachende gezichten van drie ers ...die zich hadden getooid, een zwarte t-shirtje met erop... ...taxation is slaverdij. Dus hij, hij, dit is een docent filosofie, politieke filosofie. Ja, dan weet je altijd dat het luchtfietsen wordt. Ja. Maar het is wel leuk dat er daar mensen taxation is slavery uh, hadden... Uh, ...die daar zaten. Ja.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 Ja, die man leeft van belasting. Ja, en, en, en dan te bedenken dat, dat kabinet Rutte dat, uh, dat, nou ja, behoorlijk fiscaal-conservatief beleid heeft gevoerd, <laughs> maar niet heus. <laughs> He, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat de kabinet Rutte, die hebben natuurlijk eerst in crisistijden de, de, de lasten flink verhoogd, uh, hè, bijvoorbeeld... Uh,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 samenwerken met, met, met buitenlandse venoten, dan was het op enig moment was het gewoon zo dat uh, ja, uh, voor de heffingskorting en de arbeidskorting, daar kwam op enig moment de 80 dagen criteria, criterium of zoiets, dan moest je meer dan zoveel dagen ook fysiek in Nederland werken en anders dan kon je geen gebruik meer maken van de heffings- en de arbeidskorting.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 Ja, dat zijn in eerste instantie de centrale banken en dan in tweede instantie duwen de gewone banken daar nog een berg krediet bovenop. Ja, ik kan zeggen dat de gewone banken ook gewoon een verlengstuk zijn geworden van de overheid. Het, uh, het lijntjes loopt al heel nauw, hè? af en toe loopt er wel een Gerrit Salm uh, rond en zo. Uh. Ja, Wouter Bos die even naar Wim Kok een telefoontje geeft dat uh, iedereen ja. wat geld nodig heeft. Ja. Nee, andersom. Ja. Nou. Maar ja, het gaat ook weer nergens over.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 Ja, en dan gaan ze opeens zo'n zo berichtje naar voren halen. Uh, het is gewoon echt alleen maar als het tegen Trump is. Zelfs, zelfs je ziet dat bij McCain. Het is toch een ontzettende warmanger. Die man die heeft allerlei vreselijke oorlogen gesteund. Die staat met terroristen in Syrië op. Hij, hij heeft dan nog wel toegegeven dat de Irak-oorlog de grootste fout van zijn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 Maar ja, de mensen gaan er ook wel doorheen... die worden er op een gegeven moment ook een beetje moe van. Dus die gaan ook eens naar... die willen wel wat anders horen. Ja. En ik denk dat ze het daar nog wel moeilijk mee krijgen. Hm. Maar we hadden het eigenlijk over... Uh, Wiebus, de libertariër, hè? Weet <laughs> ja. Hoe oh, ja. moet je hier terecht zijn gekomen, Ik weet het niet. Uh, maar ja, er was nog wat om te doen. Uh, want uh, ja, Wiebes... Uh, we gaan even kijken hoe uh, libertarisch Wiebus is. Want uh, we gaan even naar de dividendbelasting. En uh, even kijken... Uh, Jurrien, je had even in de krantenarchieven van, uh, van zitten snuffelen en daar kom je nog wat tegen. Hè? Ja, en kijk, dit is, uh, dit is natuurlijk verzwegen hè, voor de grote media. Dit, uh, dit speelt wel op de achtergrond. Maar inderdaad, Bibes heeft voor de Hoge Raad de dividendbelasting uh, zoals die uh, bestaat verdedigd. Oké. Okay. Dus dat betekent, want het komt niet in één keer voor de Hoge Raad. We gaan ook allemaal... Uh,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 regeringsverantwoordelijkheid. Hè? Alle belangrijke commissarissen zijn... of van uh, ja, de Christen-Democraten, of van, ja, van de PvdA-achtigen. Okay. Overigens is die Ewald Engelen... die heeft geschreven in hoogleraar... financiële geografie. <laughs> Oké, okay, dat had ook wel geweest. <laughs> ja, inderdaad. Dat is een verzonnen titel dit. Nou, dat is inderdaad wel uh, hypocriet van de PvdA... dat ze dan uh, loopt te roepen van... Uh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 Uh, ook die 40 uh, jaar... Uh, ja. Lubbocken een... en uh, Den Hel natuurlijk nog. Bos, Kok... Ja. Uh. Ja, die, noem, die noemt hij allemaal ne neoliberaal, die, die ongebreidelde privatisering, deregulering, marktwerking mm -hmm. en uh, graaien voorstaan. Maar ja. die dat alleen doen als ze in de private sector zitten. Dus, uh,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 van, uh, nou, jij hebt een uh, rood ro ro van bokstol, jij kan nog wel iets bij de zorgverzekeraars doen. Mm -hmm. ja. uh, en, en dan dat vreemd, vreemd opkijken als zoiets helemaal misgaat, hadden. Ja, er zijn uitgerangeerde CTA, CTA cda politicus die zet je bij de KLM neer. Oh, dat gaat helemaal mis. <laughs> uh, ja, dat privatisering, de ongebreidelde deregulering. is. Uh, mm -hmm. ja. Ja. Ook een mooi zinnetje hier. Alsof ons economisch systeem niet draait op leuze uitbuiting van de mens. Dus uh, deze meneer die werkt bij de Universiteit van Amsterdam, die wordt betaald uit belasting, als ik me niet vergist. Uh, dat uitgebuit wordt, uit de mens. En die maakt zich zorgen over de uh, ruksigleuze uitbuiting van de mens, waar zijn salaris aan betaald wordt. Ja, ja, inderdaad. Om dan te beseffen dat, een minimum, uh, dat iemand met een minimumloon, dat die, uh, dat die eerste schijf ook 36,55% is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 Maar dat wordt deels wel gebruikt om riante salarissen te betalen. Want bij de overheid, eh, het zijn niet allemaal topsalarissen, maar er wordt wel heel goed verdiend bij de overheid. Ja. En ene salaris overstijgt de 4000 euro per maand. Wat een, uh, ja, en, en, en dat wordt in heel veel andere sectoren lang niet uh, verdiend. Ja. Ik had zo'n Kamerlid ooit die uh, in het verleden was behandeld. Dat in zoveel commissies dat die iets van een miljoen per jaar. Uh... In zijn zak, stak, stak. <laughs> Allerlei commissieclubjes waar hij in zat. Naast zijn uh, vergoeding uh, voor het voor, voor Tweede Kamerlidmaatschap, zeg maar. Maar even nog over die dividendbelasting. Dat was dan. Uh...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 de btw op voeding en uh, de kapper te verhogen, om maar een voorbeeld te geven. Ja. En dat, dat is eigenlijk ook een, een vorm van framing, eigenlijk misleiding, uh, en wat men ook wel noemt nepnieuws, wat, wat ook veel, uh, veel gebeurt. Ik mm bedoel, -hmm. als de dividendbelasting niet afgeschaft was, was de btw ook al omhoog gegaan.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 Ja, die mogen nu in ieder geval blij zijn, het is allemaal gelijk getrokken, het is allemaal gelijk. Mm -hmm. ja. ja, iedereen heerlijk heeft uh, evenveel, niet even weinig, maar evenveel belasting, dan uh, is het heel eerlijk, ja. Ja, ja. Maar, we gaan even naar de woningmarkt. Oh, er hebben een miljoen woningen bijgebouwd voor 2030. Ah, de komende twaalf jaar gaan ze 1 miljoen woningen ja, bijbouwen. Ja, dat stelt uh, Olongren. Hoeveel gaan ze slopen? Maar net zoveel, denk ik. Oh, okay. <laughs> maar uh, ja, wat ik hier apart vind, is dat zonder overheidsbemoeienis komt er nog meer eenheidsworst. Dan moet ik altijd aan de maar denken, dat ultieme overheidsproject. En, uh, en natuurlijk ook, uh, als je die flats in de Sovjet-Unie ziet, uh, of de voormalige Sovjet-Unie, dat is ook zo'n enorme eenheidsworst. En wat er juist gebeurt, is dat als iemand met een origineel idee...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 Wel, oh, als je het gewoon het aan het, het individu overlaat en die laat je allemaal, allemaal een, een, een huis bouwen zoals ze dat zelf willen. Ja, dan of aan projectontwikkelaars die dat kijken van wat, waar heeft de markt behoefte aan. Dan krijg je uh, allemaal hetzelfde. Zit daar voor gedachten achter, vraag je dan ook. Ja, ik zie nooit een massastourist uh, naar de Bijlmer komen of zo Van jongens, kijk eens hoe mooi we dit gebouwd hebben. Weet je wel, alleen maar naar dingen zoals het vroeger ging toen ja... Ja, 17e eeuwse binnenstad ofzo. Ja, maar, toen er vrijwel geen regulering was, weet ja. je wel. Waar elk huisje uniek is. Ik ben ja, ja, ja. ooit gewoond in zo'n straat in Den Haag. Waar ze honderd architecten in 1900 een, uh, hun beste ontwerp hadden laten geven. En daar hebben ze een hele straat van gebouwd. Nou, daar zou je nooit een keer hetzelfde huis, uh, het verkeerde huis binnenstappen of zo. Uh, omdat, omdat ze zo uniek zijn allemaal. Terwijl ik heb in Delft, wel eens in flat gewoond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 En hebben hier, uh, um, dat is ook nog leuk, uh, daar ontbreekt te kennen, zegt Anita Blom, specialist historische stedenbouw bij Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Dus die werkt voor de overheid. Dan zeggen ze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 Schoenvering. Ja, de schoenvering, dat is natuurlijk niet de, de, de die projectontwikkelaars. Ze hebben de gemeente als klant. En niet uh, ja. de mensen die ja. erin willen wonen. Daarom is het eenheid de, de, worst. De overheid zegt van we willen 10.000 woningen. Dus we maken gewoon 10.000 woningen. Ja. En ze hebben geen, tot, totaal geen beeld van wat de klant wil. Want ja, de ja, gemeente koop, verkopen niet. de grond onder voorwaarden. Dus een gemeente ja. laat ja, een plan En Er komt zo'n woningbouw uh, shit, uh, weet je wel. Die, uh, die neemt het van hen over. Mm.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 En ja, die werden in de boeien geslagen. Ja, toen waren ik ik geen vrouwen, want anders hadden ze het wel kunnen verklaren. Maar... <laughs> <laughs> ja, zo'n vooroordeel natuurlijk. Hè, de vrouwen, de gekste en Misschien ging het naar een vriendin toe. Was het gewoon een cadeautje. zo ja. dachten: Nou, de vorige keer gaf ik 3 gaf ik kilo. Maar toen kreeg ik geen seks. Maar als ik nou met 50 kilo kom, dan uh, zit het er wel in. Ja.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 Ik denk van, uh, nou, daar kan niks mis aan gaan. Nee. Het was bij Geleen. Bij Geleen. Mm. Bij uh, de vraag is ook, waarom, waarom ze zo'n auto aanhouden? Want ik heb, ik heb op zich nog nooit gehad dat, ik, dat ze mijn auto zijn door gaan neuzen zomaar. Ja, het zou wel bij zo'n grensacties zijn geweest. Ja, ze, ze zijn natuurlijk waarschijnlijk ook zoek geweest naar drugs of zo. Geleen, dat ligt geloof ik. Ja, het is wel aannemelijk dat deze mensen, die hebben ergens een prijsverschil geroken, denk ik. Nee, chocolade is hier goedkoper dan daar. Dus die uh, dachten, dan nou, kopen we het hier en dan rijden we daar naartoe. Ja, en, ze, ze kunnen, uh, binnen het binnen precies de... tussen Duitsland en uh, België in. Dat is het dunste stukje Nederland, zeg maar. Het ligt net uh, boven Maastricht. Daar heb je zo'n heel dun stukje. Mm -hmm. klein stuk, ik kan net de snelweg oh. over. En, uh, dat, uh, ja, dus ze kunnen van uh, Duitsland zijn gekomen.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 Wat verdorig voor iemand die nog in de EU gelooft. Ja, en dan rij je gewoon met 50 kilo chocolade door de EU heen, Wat toch nergens illegaal is in een van deze landen. Dan word je gewoon in de koeien geslagen. Dat we gewoon alle drie aan het koor moeten zeggen: wij geloven in het oorspronkelijke ideaal van de EU. Ja, ja. Heil Juncker. Heil, heil, heil. Ja, ja, Juncker zei toch ook iets van uh, eindrijgen, Ein Volk en Vuur. Dat uh, in die. Uh, ja, in dat soort, uh, dat soort termen weer. Ja, dat hij uh, een slokje te veel op toen zag hij het licht. Ze willen ah, ja. ja, dus, natuurlijk ook graag uh, ja, dat één EU hebt met één, uh, als, als één rijk en met één leider en ja. één volk daaronder. Zo, zo zien ze de EU het liefst. Ja, dus eigenlijk is het gewoon niet anders dan Hitler zijn ideaal.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 ...dat alles ja. particulier geregeld was... ...en dat je niet verplicht verzekerd hoefde te zijn... ...en uh, al die al ja. die van, van kleine uh, kruisverenigingen... Dat, ...dat vonden ze maar niks. Ze gingen dat even verbeteren. Ja, uh, ja. De SDP, ja. later PvdA VVD... ...die hebben dat later helemaal uitge uitgebouwd eigenlijk. Hmm. Dus uh, ja... Dat maar het is niet. gewoon een nazi-project. Ja, klopt, klopt. Ja. Maar Julian, wat vind jij ervan? Van dat hele...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 Mogen, we ze ook ...mogen ze ook bestraft worden als ze hun kinderen basale in een, eh, bescherming tegen dodelijke virussen ontzeggen. Nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook zeggen... ...oh, misschien mogen we ze ook niet verplicht een veiligheidsgordel om te doen. Ja, precies. Ik vind dat, dat gewoon een zaak van de verzekeraar en de verzekerder. Ja, ja. ja. en, en de, bestuurder, door, de, de bestuurder. Ja, als jij met je hoofd door de ruit van de auto zit... Ja, uh, ...ja, als je horen niet om, Ja, dan zeggen de verzekeraar... ...nou ja, dan uh, keren we niks uit. Ja,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 Ja, dat ook, ja. U vraagt maar op wie het zit. zit. Uh, weet die man, Dijkhoff? Uh, Texel. Dijkhoff, ja. Dijkhof? Dijkhoff. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk uh, zo dat, dat Big Pharma is een enorme grote lobbyist. Dus, uh, ja, dat is. Uh, en ook een grote adverteerder bij media. Dus ja, ja die, die, daar kan je wel wat van verwachten. En die gaan natuurlijk zoeken naar centrale methodes om, om dit uh, uh, te regelen. Ja.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 veel van die mensen nooit dit soort argumenten gehoord hebben. Die, ze, ze zeggen alleen, ja, er, er, er gaat informatie rond op het internet. En het is een pseudo-intellectuele bullshit. Eh, maar je zou natuurlijk ook eens een keer gewoon wat kunnen lezen en je erin kunnen verdiepen. En eh, misschien een goed argument kunnen verzinnen. Tegenargument. Maar nee, gewoon verplicht stellen. Geen kritiek hebben, gewoon buigen voor je heer. Ja. Geen kritiek hebben, dan komen we al snel bij 50 plus. Die uh, leiden ook aan een. Uh, wat, ja, vorige week hadden we het over: Reality Distortion Field. Wat de kritische geneuzel van die wetenschappers. Alleen maar irritant. Maar vind ik het uh, quote, Ja, 50 Plus heeft uh, banden verbroken met uh, de, hun uh, wetenschappelijk uh, bureau. Die waren te kritisch. Ja, dat is te zeggen: 50 Plus wil dat wij een soort pinautomaat zijn die peilingen en onderzoekjes voor de partij betaalt. Ja. Dallas ontkent stellig dat de partij daarom van het bureau af wil. Dat is je reinste flauwekul. Dat is ook zo'n geweldig, geweldige zin, Je reinste flauwekul. Het is pseudo-intellectuele bullshit. Het is je, <laughs> je reinste flauwekul. <laughs> nou, jij weer. Dat is dan, dat is dan intellectueel, of een, een wetenschappelijk bureau. Flauwekul. Ah!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 Uh, ...ja, je gaat, je gaat er ook niet voor een politieke partij werken? Ja, als je nou van wetenschap en doen? En, uh, die man was 50 plus... ...en ik denk, nou, dat is toch wel de partij waar ik bij wil zitten en... Uh... Wat moet je nou voor wetenschappelijk onderzoek doen... ...bij een partij als 50 plus? De erectiepillen en uh, haargroeimiddel? <laughs> ik zou het niet weten. Ik weet <laughs> het, ook ik heb nooit echt duidelijk gehoord... ...waar <laughs> 50 plus nou voor staat, maar... Uh... maar het is een denktank. Het <laughs> zit er helemaal nog na te denken. Ja, over hoe ze maar... onder... Kijk, als ze nou...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 Ja goed, ik, ik, ik zou het ook niet weten. Ik denk, uh, ja, het, is, uh, het wordt nu natuurlijk van hen verwacht en dan hebben ze weer, uh, kunnen ze natuurlijk weer subsidie trekken en uh, een paar wetenschappers die uh, zijn happy, want die hebben dan, uh, ja, die komt nergens aan de bak en die, uh, misschien dat ze nog social wetenschap hadden gestudeerd, weet je wel.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 Want uh, de politieke wil moest uh, boven alles staan. En uh, ja, de economen die moesten er gewoon ondergeschikt aan zijn. Met hun uh, gedachtetjes en hun tabelletjes en, uh, en een uh, rekening lineaal. Een nerd. Nee, uh, dus uh, dat is hier eigenlijk ook zo. Ik denk dat die politici, ja, dat is een denktank. Die mogen gewoon een beetje spielerijen. Ja, je mag wat rapportjes schrijven. Maar je moet eigenlijk ondergeschikt zijn aan wat de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 Is het is beschamend. Ik weet, ik weet niet wat hun uh, wetenschappelijk bureau hierover te zeggen had, maar... Uh, vast ja, dat het is ook dat is. een beetje raar, ja, dat, dat uh, Justitie en Veiligheid Grapperhaus... die zegt dat het beschamend is dat Nederland 18,9 miljard aan drugs produceerde. Ja, het is gewoon een, een prachtig farmaceutisch bedrijf, zou ik zeggen. Ja, dat is goed, dat uh, goed voor Dan kunnen ze dat ook mee rekenen in de cijfers. Ja, ja dat gaat eentje dan moet je groeien omhoog. Ja. <laughs> Uh, dat was toch gedaan voor de toetreding van de, geloof ik, Italië bij de euro? Daar hadden ze de zwarte markt afgeschat en meegerekend. En prostitutie en drugshandel en zo. Daar hadden ze allemaal schattingen van gedaan en bij het bruto nationaal product opgeteld. Ja. Om, de, om de schuld ten opzichte van het bruto nationaal product omlaag te krijgen zodat ze bij de euro konden. Uh, maar wat er hier apart aan is. Dat, dat, kijk, dit is natuurlijk allemaal illegaal, hè? Dus er zijn, er zijn geen cijfers van. Dus we, we hebben de, onder de onderzoeks van de politieacademie dat berekend, inderdaad. Dus, uh, top 6 medewerkers concluderen dat Nederland marktleider is op het gebied van synthetische drugs. Die zijn bijna zeggen bijna dat het een soort reclame is voor. Uh, ko koop ze bij ons, wij zijn marktleider. We weten waar we het over hebben. <laughs> een soort uh, buitenland toe. We hebben we toch van 18,9 miljard? dat vorig jaar zou zijn omgezet, is een zeer voorzichtig schatting. Bij het maken van de berekeningen moesten ze op sommige punten van veronderstellingen uitgaan. Ik zou zeggen je moet op alle, alle punten van veronderstellingen uitgaan, want die, die luie, uh, je krijgt geen inzicht in hun boekhouding. Ja, dus, uh, eh, volgens mij is het, is het allemaal dicht bij het koffieapparaat gedaan. Je wil dan, eh, ja, ja. Als een filterzakje eruit, en dan gooi je ze op de grond en dan gaan ze eromheen staan. Ah ja, dat, dat, dat zijn de cijfers. Ja, ze hebben, ze hebben zeg maar, ze hebben tien ze hebben, ze hebben ton hebben ze onderschept. Dus laten we er nou eens van uitgaan dat dat uh, 1% is van het totaal. Oh mijn god, dan is, uh, is het weet ik niet hoeveel uh, totaal. Ja, dus, uh, dat is net zo belachelijk als, uh, stel nou dat we aan 1% van de Chinezen ons product kunnen verkopen. Hoe rijk zouden we dan zijn? Maar uh, ja, dus, daar zet ik sowieso vraagtekens bij, maar ja, het, zou een, het zou misschien wel aardig groot kunnen zijn, ja. Maar dan gaat hij zo verder. Grootste prioriteit.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 100 zijn afgenomen. Maar hij begint tenminste weer over ik te praten. Ja. En uh, het, het kabinet heeft 100 miljoen uitgetrokken voor een ondermijningsfonds. Oh, dat wordt ondermijning weer. Gewoon ja. keihard die hele criminele economie en wat dat betreft op, wat dat betreft op te gaan rollen, zei Grapporhous. Grapporhous, waarschuw waar festivalgangers, want de productie van pillen levert veel chemisch afval op. Oh, het is nou opeens een milieudelict geworden of zo. Ja.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 Als mensen werk zoeken, dan denken ze van, oh, nou, misschien is dat wat voor me. Net zoals die Breaking Bad, die uh, scheikundeleraar, die denkt van, nou, nah, ik uh, ga het hoger opzoeken. Dat is een beetje het tegenovergestelde effect wat we vorige keer waar spraken met het boek van uh, Redirect van Timothy D. Wilson. Dat, uh, dat van straffen gaat over het algemeen een stimulerende werking uit. Dat mensen denken van, oh, dat moet wel heel erg lekker zijn als het zo wordt afgeraden. Of zo. Ja.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 Die ging dan een tirade houden tegen crack cocaine. Maar, maar als je het met een andere blik keek, dan was het eigenlijk gewoon een reclame van, ja, het is uh, super goedkoop en je kan het overal krijgen en je wordt er zo high van. Het is enorm verslavend en. Maar uh... Ronald Reagan die deed Die, die, die, die pakte zo'n uh, zak met de crack cocaine en die zei, het is net zo erg gevaarlijk uh, <laughs> voor je als uh, marijuana. <laughs> <No>. <laughs> <laughs> niemand had op dat moment nog van crack cocaine gehoord, alleen dat is iets lokaals ergens in Californië. En in één keer was een enorme vraag ontstaan over de hele, over de hele VS. Ja, nee, ik kan daar best wel uh, vraagtekens bij zetten: van wat er nou. Yeah. Ja, ik weet niet of het dat... bewust gaat, maar het. Uh... Nou, zoals zie je, er heel achter heel achtergezeten, want ja, ik bedoel. De... Carry-up, Dark Lines. Ja, het was zo'n piloot, weet je wel, die dan uh, samenwerkte met, uh, met de CIA. Ja, dat die is ja, goed, er zijn al films en docu's over uitgekomen. Daar kan je allemaal zelf even opzoeken hoe dat zit. Die... Gary Webb, toch? Nee, dat is een journalist, ja. Maar die had, uh, de, dat was zo'n piloot. En die moest nou. eigenlijk alleen maar foto's maken. Maar mm -hmm. ja, de, die was er ook een beetje zo uh, niet direct verteld. Maar... Uh, dat, uh, in, Zeilings was hem verteld van... ...hé, hey, uh, er valt er geld uh, te verdienen... ...als je met Escobar uh, zaken doet... ...en dan uh, geven wij jouw... ...vliegroutes door... Dat, ...waar de DEA op dat moment niet uh, is... ...weet je wel. Hmm. Dus, uh, er is er nou ook een film over uitgekomen... ...met Tom Cruise. En, uh, ja. Oh ja, dat gaat het Maar, en, maar... Ja, dat soort lui... ...waar ze mee samenwerken en samen met laden... het zou er moeten zijn... ...die worden toch wat later opgeruimd... ...want ik denk dat die...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 Ja. En je, ja, nou, je, nou het, de andere kant op gaat het veel breder. Nu worden er echt uh, ja, behoorlijk uh, gemoord. Ja. En je hebt daar ook niet, uh, niet die president, maar zo'n andere gast van de ASC. Dat is echt iemand die gewoon zegt, ja, dan moeten die, die blanken allemaal gaan vermoorden. Ja. Dus uh, ja. Nou, ik weet, ik, weet, ik weet niet zoveel van Zuid-Afrika. Ik weet wel, ik heb wel mensen gesproken die in Zuid-Afrika gewoond hebben destijds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 ...ja, zich daar uh, normaal niet mee bezig. Maar nou in één keer is het een, uh, een probleem omdat Trump een uh, muur wil bouwen. Mm. Dan gaat het dwars over al die, die grond van die boeren heen. En er is ook, ook nog zo'n vlinderopvangcentrum uh, voor, uh, <laughs> voor vlinders. Want ja, die vlinders die gaan al miljoenen jaren ...gaan ze gewoon uh, van het ene punt van, de, van Amerika, de continenten dan... Hè, ...naar het andere punt, naar Noord, helemaal naar Canada. Mm. Die kunnen niet over die muur heen?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 uh, Paul Krugman die zei allemaal over Venezuela. Nee, dat is uh, hartstikke geweldig en dan gaat het herverdelen. En, uh, en ook uh, Bernie Sanders had het al ook wel over gezegd. En dan, dan wordt het een enorme klerenzooi. En dan zijn ze weer ergens anders bezig. ze, nee, Denemarken, dat is het, uh, het ideaal. Oh. En ja, dat is gewoon zo irritant dat ze, ze, ze voorzien ergens een groot onrecht. Maar je weet ja, ook welke maar, maar, landen dat zijn. En, gezien en, en gezien ik denk allemaal he? projectie. <laughs>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 Dat is natuurlijk een motief voor Michael Morris natuurlijk dat hij meer van zijn eigen films kan verkopen, natuurlijk hè. Dus dat ja. is ook gewoon een kapitalist. Ja. <laughs> hij woont wel hij woont ik ik een, woont een woont hele grote in. villa aan een meer. Maar... <laughs> ja, precies. <laughs> hm. ja. Maar uh, ja, we zijn wel een beetje aan het einde gekomen van dit programma. Goed, ik wil in ieder geval iedereen uh, hartelijk danken voor het uh, deelnemen aan dit programma en uh, uiteraard. Uh, de Luisteraars, uh, dank voor het luisteren naar dit programma. En uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Wat is je idee? Wat okay. idee? Wat is ja. tijd om uh, naar bed te gaan. Ja. Uh, is dicht en snel is Dit is ook weer een mooi verhaal. <laughs> Wat? Ja. Het verhaal van dit land? Ja, het komt uit Amerika. Oh joh. Waar uh, <laughs> alle mooie verhalen de, komen.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 <laughs> en dan zegt ze tegen de man van we ja. kunnen maar beter een crisis management firm inhuren. en misschien kunnen we zeggen uh, wat was het nou ook weer zo'n mooie uitspraak was het misschien kunnen we zeggen niet, niet dat ik seks had maar dat uh, matters happened <laughs> zoiets matters <laughs> <laughs> dat zo <laughs> was toch met Hillary Clinton toen was het ook zo yeah. van uh, uh, nee, we moeten het een, een uh, issue noemen of zoiets. Uh, of nee, matter. Nee, met, ja. Uh, yeah. uh, Loretta Lynch, geloof ik, die attorney general. Die uh, hadden, hadden oh, ook oh. de, de, de term veranderd van, uh, van uh, aanklaging naar matter. Een zaak. Het is gewoon een ah, zaak. Oh. Ja, er is dus een zaakje aan de attorney van Bill Clinton. I did not have a sexual relationship with this, this woman, Monica Lewinsky. <laughs> yeah. Uh, yeah. Nee. nee, maar goed, jongens. Het is weer nee. geweest. Ja, natuurlijk ook. Oh. Oogjes dicht, en snelviest.